Actief Optiek, de opticien aan huis. Wij komen geheel kosteloos naar u toe. We meten uw ogen met geavanceerde apparatuur, we kijken wat voor montuur bij u past en we maken uw bril klaar en leveren hem bij u af. De opticien aan huis, actief optiek. Klanten van Actief Zorg ontvangen één glas gratis op een nieuwe bril. Meer informatie 088 750 8395. Of bel met uw opticien in de buurt via 06 39 11 7519. Actief Optiek, de leukste optiekwinkel aan huis.